3 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Minister te zegt dat er geen voorwaarden zijn verbonden... aan de vrijlating van Willem Holleder. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft inmiddels twee derde van zijn straf... in gevangenis de Schie in Rotterdam uitgezeten. Opstelte zei dat Holleder gewoon een vrij man is. Hij kan gaan en staan waar hij wil... en hij is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, zei de minister. Hij voegde eraan toe dat de claim van justitie tegen Holleder van 17 miljoen euro doorgaat. Over de manier waarop Holleder is vrijgekomen wil justitie niet zeggen. Holleders advocaat Franke weigert commentaar. Het kabinet zet het verbod door op boerkaas en andere gelaatsbedekkende kleding... De Raad van State leverde scherpe kritiek op het voorstel. Onder meer omdat het verbod in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst. Maar minister Spies verwijst naar Europese regels... die in bepaalde gevallen een uitzondering op de vrijheid van godsdienst mogelijk maken. Wij denken dat wij een uh, gerechtvaardigde uitzondering maken op die vrijheid van godsdienst, juist omdat het zo ontzettend belangrijk is dat mensen zich in het, elkaar in het openbaar op een open wijze tegemoet treden. En dat in dat kader een verbod op gelaatsbedekkende kleding gerechtvaardigd is. In de kabinetsformatie waren al afspraken gemaakt over het boerkaverbod. In Nederland zouden zo'n 150 tot 400 vrouwen een boerka dragen. In de grote vastgoedfraudezaak is hoofdverdachte Jan van Vlijmen op een van de acht punten vrijgesproken. De rechtbank acht voormalig directeur van het bouwfonds niet schuldig aan oplichting van Philips bij de verkoop van een vastgoedproject. Een appartementencomplex van Philips in Amsterdam werd in 2006 via een aantal tussenstappen doorverkocht aan Fortis-verzekeringen. Van Vlijmen verdiende volgens het OM privé miljoenen aan die transactie. De vrijspraak op dit ene punt betekent niet dat hij ook op andere punten vrij uitgaat. Het OM heeft in de vastgoedvrouw de zaak zeven jaar tegen hem geëist. De Algemene Onderwijsbond, AOB, heeft minister Van Bijsterveld excuses aangeboden... voor de uitspraken van bestuurslid Kiertz. Die zei gisteren na afloop van de lerarenstaking in Utrecht... dat Van Bijsterveld niet het intellectuele vermogen heeft om minister te zijn. Ook noemde hij haar de slechtste onderwijsminister ooit. AOB-voorzitter Drescher neemt in een brief afstand van de uitspraken. Hij vraagt de minister wel om niet zomaar over de bezwaren van de leraren heen te stappen. Keert zelf zei vandaag dat hij achter zijn uitspraken blijft staan. Hij blijft ook bestuurslid bij de Onderwijsbond. Van Bijsterveld heeft de excuses geaccepteerd. Novak Djokovic speelt zondag in de finale van de Australian Open tegen de Spanjaard Nadal. De Servier won in de halve finale in vijf sets van de schot Andy Murray. Het is de dertigste keer dat Djokovic tegen Nadal uitkomt. Nadal leidt in de onderlinge stand met 16-13... maar Djokovic won de laatste zes ontmoetingen. Het weer volop zon. Aan de kust een paar kleine buitjes die vanavond landinwaarts trekken. Het is vanmiddag 4 graden in het noordoosten... tot 7 in de rest van het land. Morgen alleen ochtends in het zuidwesten regen. Verder droog met wat zon en iets frisser dan vandaag. Vanaf zondag droog en koud. ANBB Verkeersinformatie. De avondspits begint rustig met 31 kilometer file. De meeste files zijn zo'n 3 kilometer lang. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 hoofdvlieg richting Vlaardingen. Tussen knopen de Benelux en Ketelplein 4 kilometer. De rechter reishoek is daar dicht. Er ligt glas op de weg dat wordt nu opgeruimd. Verkeer richting Utrecht of Den Haag kan eventueel omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Of de A15 en de A16. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort loopt het vast... voor knopend Benelux 2 kilometer. Wat langer viel op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en knopende Ewijk staat 5 kilometer. Tussen Utrecht en Schiphol en tussen Amersfoort en Schiphol rijden geen treinen. Politie heeft daar treinverkeer stilgelegd vanwege een gaslek. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Een hele goede middag. En welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten we stoppen met de opvang van zeehonden. Een debat tussen viroloog Apos en marine-ecoloog Han Lindeboom. De column van Justus van Oel gaat het hebben over de verwarring op de woningmarkt. U kunt reageren Twitter hashtag AfroVML. Of bekijk ons via de website afronl slash vrijdagmiddag live. Zuivere wetenschap! Ja, dames en heren, afgelopen maandagochtend braakte de zon een grote wolk geladen deeltjes uit. Dit was het gevolg van een zonnevlam. Bij ons in de studio, Greet Titelaar, sterrenkundige. Greet, wat is eigenlijk een zonnevlam? Nou, een zonnevlam is een eruptie van energie die opgesloten zit in een krachtig magneetveld. Ja, en wat gebeurt er dan? Uh, op een krachtige zonnevlam kan een zonnestorm volgen. Mm -hmm. Dan wordt er plasma van de zon als een soort katapult de ruimte ingeslingerd. Zo? Ja, het is een wondere wereld. Zeg, en Greet, is dat dan gevaarlijk? Nou, de hoogenergetische deeltjes in deze wolk, ja. de coronal mass ejections kunnen schade aanrichten op aarde, maar het magnetisch veld rond de aarde buigt die grotendeels af. Ja, maar kan deze zonnestorm wel gevaarlijk worden? Ja, onder bepaalde omstandigheden, als die krachtig genoeg is, kan het gevaarlijk worden. Wat kan er dan gebeuren? Nou, zo'n zonnestorm kan satellieten uit laten vallen... radioverbindingen, oh. elektriciteitscentrales... Ja. een ernstige scheuren in het magnetisch veld veroorzaken. Eigenlijk net zoals bij de SP. W wat is dat? SP is dat een schadelijke stof in de ruimte? Ik ben niet zo thuis in Sterrenkunde. Nee, de SP is een politieke partij... Ja, dat is mij bekend. De SP is nu nog een zonnevlam, maar kan ook een gevaarlijke zonnestorm voor ons worden... zodra ze echt aan de macht komen. Ja, ja, maar even nog over die zonnevlam. De SP hè? wil iedereen hier naar binnen laten. Ze zijn tegen hogere straffen voor criminelen. Ja. Ze willen de hypotheekrente afschaffen. Okay. Ze zijn altijd overal tegen. Ja. En ze zijn ook de oorzaak van alle regen. Mevrouw van die... de Afgelopen weken. Ja. En de ramp met de Costa Concordia, het Schmallenbergvirus, virus ja, maar, maar de Klebsiella-bacterie, mm -hmm. de eurocrisis, ja. dat is allemaal te wijten aan de SP. Ja, ja nou ja, goed, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar nog even terug. En dan over... kan die Emil Roemer ja. nog zo'n gezellig gezicht hebben. Mevrouw maar wij... mevrouw Titula, ja? tot de orde alstublieft. Ja. Die zonnevlam. Nou, alleen via gaten bij de Noord- en Zuidpool... dringen ja. de deeltjes tot de aarde door... Bij een zonnestorm zijn dat er veel meer. Mm. Vooral noordelijke gebieden hebben daar last van. Oh. En dat levert ook nog eens een prachtig spektakel op het noorderlicht. Ja, het is een wonderen wereld. Ja, nou, fijn dat u ons toch nog even het een en ander verteld heeft... over de zonnevlam, want daar was u toch voor gekomen. Te Graag stonden. gedaan. Weg met de SP. Leven de PVV. Ja, dag, mevrouw Tietje. Leve, Geert. Marja Luijf en Pieter Bouwman hoor u. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daar speciaal voor klaar. En twee mensen met natuurlijk verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over de opvang van zeehonden. Virologe Ab Osterhaus en Hanne Lindeboom, hoogleraar marineecologie en lid ook van de directie van Imaris Onderzoeksinstituut, uh, zijn hier allebei aanwezig. Allebei welkom. Uh, want zeehondenopvang Ecomar op Tessel die gaat namelijk stoppen met de opvang van zeehonden. Ecomare wierp eigenlijk een beetje de knuppel in het hoenderhok... zou je kunnen zeggen deze week... door te stellen dat de opvang van de knuffelige zeezoogdieren... geen enkel ecologisch nut dient. Sterker nog, uit de hand dreigt te lopen. Eh, meneer Oost, nou kennen wij u natuurlijk van allerlei soorten griep. Klopt. Maar wat hebt u met zeehonden? Nou, ik doe heel veel aan uh, infectieziekten bij in het wild levende dieren. Dat is een van mijn hobby's, heb ik altijd gedaan. Ik ben van huis uit dierenarts en ik wil dat ook blijven doen. En ik wil een land spreken inderdaad voor de opvang van zeehonden hier. Meneer Lindenboom, vorige week hadden we hier uh, advocaat Gerard Spong nog. Die liet ook al weten donateur te zijn van Pieter Buren. Uh, hebben zeehonden zo'n hoge knuffelfactor? Uh, ze hebben prachtige bruine ogen, groot en ze zien er geweldig uit. Alleen raak ze niet aan. Het zijn echte roofdieren en uh, ze bijten goed zo hoor. Zo leuk zijn ze dan ook niet. Ze zien er prachtig uit, maar heel dichtbij moet je niet komen. Jullie gaan beide debatteren over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd... de opvang van zeehonden moet stoppen. Eerst krijgen jullie allebei een halve minuut om een standpunt uiteen te zetten. Daarna eh, onderbreek elkaar gerust. Om te beginnen, eh, Hanne Lindenboom van Imaris. U bent voor de stelling. Waarom? Uh, ik ben voor de stelling omdat op dit moment het aantal zeehonden in de Waddenzee daar gaat het uitstekend mee. We hebben vorig jaar geteld, toen hebben we 7800 gewone zeehonden geteld en uh, bijna 2400 zogenaamde grijze zeehonden. Het gaat geweldig goed met die populatie. Uh, als je dan zeehonden gaat opvangen en opkalavateren... dan krijg je dus een hoop uh, zeehonden die normaal dood zijn gegaan. Wij denken dat het ecologisch gewoon niet verstandig is om dat te doen. Als er veel te weinig waren, prima. Maar op dit moment meer dan 10.000 zeehonden in de Waddenzee Genoeg. Aposterhuis, ah. u bent... Dat is kort, hè, een halve minuut. Ja, dat is kort. Ja. <laughs> voor u ook, een halve minuut. Nou, Men was een minuut beloofd, maar... maar goed, dit gaat er niet van af. Nou, maar we gaan daarna door. Oké, okay, goed zo. Nee, in, laten we zeggen, Pieterburen is natuurlijk begonnen... vanuit de zorg voor de zeehond. Is uitgegroeid tot eigenlijk een zieke, een, echt een ziekenhuis voor zeehonden... wat heel nauw samenwerkt met wetenschappers. Heel veel wetenschap wordt daarvoor ontwikkeld. Juist ja, om te kijken in hoeverre men de bedreigingen voor van de zeehond in het wild in kaart kan brengen. En dat is een goede indicator voor het ecosysteem. met name als er grote problemen zullen zijn in de toekomst... zullen we die kennis absoluut nodig hebben. Ja, dat is heel kort, zo'n halve minuut. En, te, en tenslotte is het ja. natuurlijk voor educatie is het ook heel erg belangrijk. Ja, onderzoek, ja. zegt u, daar is het ook ja. belangrijk voor. Maar dan toch nog maar even doorgevraagd ja. meteen... Eh, daar hoef je toch niet alle zeehonden voor op te vangen, voor het onderzoek? Nou kijk, er is, een, er is in Pieterburen een infrastructuur geschapen die zijn, zijn in de wereld niet kent. Bij, als we... bij Leni het Hart bedoelt u? Ja. In dat, in dat instituut. En daar heeft men heel veel goed werk gedaan. En inderdaad heeft men laten zien dat het met die zeehond... anders dan mijn collega hier vertelt... dat het met die zeehond helemaal niet dat zo gaat goed gaat. gaat niet goed. Nee, maar wat, wat men in Imaris doet, is men telt zeehonden. Ja. Nou, er zijn er redelijk veel. Nog lang niet zoveel als er oorspronkelijk nou, waren. Nou, heel veel horen we net. Maar nog lang niet zoveel als nou, er 200 jaar geleden waren. Om oh. maar... Oh, oh. Maar goed, dat is, we, dat wa, wat er niet. gebeurt natuurlijk. Die zeehonden, ja, als de alles weer terug moet naar de oertijd, meneer Oosterheer, dan moeten de. heel ingevoerd worden. We moeten in de Waddenzee een klimaat scheppen. Ja, een ecosysteem waar de mens ja, zijn invloed op heeft. En het zijn juist die maar bestrijdt u dan de cijfers die ik van meneer Lindenboom hoor? Dat, dat nou, aantal nee, ik zo heb geen zin om, om over duizend zeehonden meer of minder te gaan okay. spreken. Wat ik zeg, is dat er zeg maar, 200 jaar geleden veel meer waren. En wat er nu gebeurt, de problemen die we zien bij de zeehond op dit moment, veroorzaakt door menselijke invloeding. Dan heb je vervuiling, je hebt verstoring, je hebt, je hebt, al, je hebt fragmentatie van de populatie. Kleine populaties ontstaan waardoor er allerlei infecties in kunnen komen. Dus kortom, heel veel... Het gaat veel nog helemaal niet die... goed en ze moeten dus opgevangen worden, meneer Lindeboom Nee, helemaal niet meer. Ik bedoel, uh, 200 jaar geleden hadden we helemaal geen grijze zeehonden. Die hadden we 500 jaar geleden al uh, de deur uitgedaan, als het ware. Uitgeroeid te plekken. De uh, gewone zeehonden hebben, hadden we 20, 30 jaar geleden, hadden we er maar 500 van. Nogmaals, we hebben er geteld, en in werkelijkheid zitten er nog veel meer. Uh, we hebben de 7800 geteld van die gewone en, en maar, 24, maar ze hebben heel veel last van ons, zegt meneer Oosterhuis, van de mensen met vervuil, door de vervuiling die ja, dat wij. Dat is zo geweest, dat klopt. Ik bedoel, dat 20, is nog 30, 30 zo. jaar geleden hadden de PCB's uh, hadden een invloed op de voortplantingssnelheid van, uh, van de zeehonden. De zeehonden planten zich nauwelijks voort in de Westelijke Waddenzee. Uh, onderzoek heeft aangetoond dat dat uh, door die PCB's kwam. Klopt. En uh, sinds die tijd zijn die PCB's aangepakt. En nu worden er ongelooflijk veel pups ook in die Westelijke Waddenzee geboren. Dus dat gaat het gewoon echt. Heel goed mee. Er wordt gezwaaid met nee, nee, nee, de vinger nee, nee, nee, van Appostraus. Ik wil, ik wil, ik ik het het PCB-verhaal is inderdaad ik. het verhaal van 20 jaar geleden. Klopt. zijn we het helemaal mee eens. Ah, ja, maar we maar zijn, middels, zijn er andere stoffen gekomen waar we wij, wij onze boten insmeren. Andere stoffen. Ze planten zich uitstekend voort. Maar dat, nou, dat is alleen maar een kwantum. De voortplantingsnelheid afgelopen jaar was meer dan 17 procent. Dat zijn de hoogste getallen ongeveer ter wereld. In getallen gaat het goed. Maar nog één ander ding even van meneer Lindeboom. Want u vindt het ook zorgelijk dat ze niet alleen opgevangen worden, maar ook weer teruggezet en vaak ondertussen bijvoorbeeld met antibiotica behandeld zijn. Hè? Kijk, nogmaals, ik heb, uh, in de Zuidpool heb ik op uh, wilde populaties gewerkt. En in wilde populaties horen dieren dood te gaan. Dat heet natuurlijke selectie. De zwakke dieren gaan dood, de sterke overleven. Dat is goed voor een populatie. Wat wij nou doen is, we halen die zwakken eruit. Daar dokteren we wat mee. Die houden we een tijdje in de opvang. En daarna laten we die weer los. Dat verzwakt zo'n populatie. Ik wil niet ontkennen dat Pieter Buren in het verleden fantastisch werk gedaan heeft voor de maar het hoeft niet meer. Op een bepaald moment hadden we Even nog Even een reactie van meneer Oosterhuis op die opvang en het ja, verzwakken van de populatie. En dat, dat, Het is gewoon niet het natuurlijke ja, proces. Het nee, spreken over aantallen dieren in een populatie is één ding. En dan nog zeg ik, we kunnen nog, we kunnen nog een betere, een grotere populatie hebben. Maar als je naar de kwaliteit van die populatie kijkt... dat is mijn punt. En dat is wat in, met name in Pieterburen bestudeerd wordt. Dan is hij en, niet dat goed. Kan, en die is absoluut niet goed. Maar dus dat komt ander... misschien omdat wij die zwakkere dieren we in helemaal leven het. houden. We brengen geen zwakke dieren terug. Het zijn, maar... waardoor, waardoor worden die dieren opgevangen? Als ik even mag. Waardoor worden die dieren opgevangen? Vanwege het feit dat ze op een gegeven moment aanspoelen. Ze worden meegenomen. Maar hoe komt het dat die dieren opgevangen worden? Er zijn een aantal factoren... Dat die direct door de mens... Uh, veroorzaakt worden. Dus je kunt wel heel... op een, op een, op een populatie manier. Maar het is toch een natuurlijk een... proces dat op een gegeven... moment nee, zwakkere dieren uitstert? Ja, dat is een natuurlijk proces. Maar we onttrekken ons hier aan het... Kijk, meneer is op de Zuidpool geweest. Ja, logisch. Dat is een natuurlijk proces. De Waddenzee. Als je op zaterdag... Met een, op een mooie dag in de, op de Waddenzee gaat kijken... dat is helemaal geen natuurlijk ecosysteem meer. Okay. Je kunt over de zeilen van de, van de zeilboten... de nou, lopen. Het is sowieso geen natuur is, meer... meneer Lindenboe. Nou, kijk, is... nou, nou hebben wij... in ons land eindelijk een populatie... van echte roofdieren prachtige beesten, die geweldig goed doet. Nogmaals, breidt zich uit met een recordsnelheid. En, en, en, en, en daar moeten we dan zo nodig aan dokteren. Onderzoek prima, maar het opvangen en weer opkalifateren die beesten en dan weer loslaten, nogmaals, is Oké, okay, Dus een klein deel gebruik je voor onderzoek. En wat doen we dan met die andere beesten die toch aanspoelen? Schieten uh, we die af? Wij of? denken dat een flink aantal van die beesten, misschien zelfs wel, zou kunnen overleven. Laat de natuur haar kans gaan. Gewoon laten gaan, liggen, niet aankomen. Laat liggen. Als ze werkelijk echt uh, aan het dood gaan zijn, dan uh, we hebben we daar ook voorschriften voor. In dat geval doen we hetzelfde als wat de Amerikanen doen, wat de Denen doen. Dat is namelijk gewoon euthanasie op die beesten plegen. Dat Dit klinkt hard. Uh, maar nogmaals, is dat, dat, is gewoon, dat is onze zorgplicht dan. Dat is wat we laten in Denemarken ze, doet. We daar schiet we... men inderdaad de dieren op het strand dood. Als we dat willen doen, dat kan. Ik denk dat dat wat problemen Maar nou, Misschien opbleven. is dat diervriendelijker dan ze nee, voor dat onderzoek is, gebruiken. Nee, ik, wat, nogmaals, wat ik probeer te zeggen. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal verstorende factoren. Nog heel belangrijk daarnaast. Eva, wanneer we spreken over die wetenschappelijke informatie die gegenereerd wordt. Die is niet alleen voor de zeehondenpopulatie nee, goed, maar Daar heb je nee, dus nog nog niet even. al die zeehonden nee, voor nee, nodig, nee, toch? Nee, maar Dat is helemaal niet waar. Ik huh? kijk Het feit dat Ecomaren zegt... we gaan niet meer door met die zeehondenopvang... en ik hoop dat ze ook stoppen met fokken van die dieren... Als dat, als dat inderdaad, en die weer terugzetten in het wild... als dat inderdaad gaat gebeuren, daar heb ik compleet begrip voor... vanwege het feit dat men daar inderdaad geen wetenschappelijk onderzoek doet. Ik had niet verwacht overigens dat u hier nader tot elkaar zou komen... maar toch even tot slot de vraag aan allebei. Eerst meneer Lindeboom, zit er helemaal niets in de argumenten van meneer Oosterhuis of toch wel iets? Er zit in zoverre iets in dat als huilers, dus jonge zeehonden die bij de moeder waren... als die de moeders hebben verloren door werkelijk direct menselijk toedoen... dan hebben we gewoon de plicht om die op te vangen. Maar in alle ja. andere gevallen denk ik Niet. gewoon. En zeker oudere zeehonden... Oudere zee af, afblijven. Meneer Oosterhuis, zit er helemaal niets in de argumenten... van meneer Lindenboom. Nou, of ik, toch ook ik wel iets? Ik vind dat hij heel vriendelijk is om een stapje naar mij toe te komen. Ik, ik ben bang dat ik moet zeggen dat het echt flauwekul is. Ja? Ik denk dat echt, dat wanneer we praten over... stoppen met op, opvang vanwege de redenen die hij noemt. Die redenen zijn meer dan 20 jaar oud. De inzichten die we vandaag hebben... door het wetenschappelijk onderzoek wat gedaan wordt... geven aan dat je wel degelijk met die opvang door moet gaan. Daar laten we het voor wat betreft de uitvinding bij. Ik wil u hier beiden danken voor het debat. Ab Oosterhuis, viroloog... Van Han Lilleboom van die hey. En ze staan al weer klaar. De jongens van Mos Muziek. Tiny Love. Zanger Marien Dorlein. Eh, vanochtend ongetwijfeld de Volkshand gelezen. Ja. stond een hele fijne recensie in. Vijf sterren voor ja. jullie nieuwe album. Dat was Lekker Wakker Worden. Zeker. Ja. Er wordt sowieso heel lovend uh, over jullie geschreven. Trouwens ook al over jullie vorige plaat. Ja, ja, ja. Zorgt dat voor een druk als je weer een nieuwe plaat moet maken eigenlijk? Um, ik vind het nu vooral onwerkelijk weer. En, Want, ja? we, we hebben met de vorige plaat het ook gehad. Dat, dat we dus constant ja, recensies kwamen. En, en die waren vrij allemaal heel lovend. En dat ik dacht van nou, nee, dan moet toch wel eens iemand... Ons muziek niet leuk vinden. Ja. En nu net als nu vanochtend weer. Dan zie je weer vijf sterren. En dan denk je van... Uh, wow. Uh, maar onwer wat is onwerkelijk? Nou dan? ja, onwerkelijk bedoel je Ben al... Ik bedoel, wij zijn, wij zijn niet een band. Wij zijn niet uh, jonge, jonge twintigers die uh, net om de hoek komen kijken. Wij zijn al, we zijn al een tijdje bezig. We zijn bijna negen jaar bij elkaar. Ja. En um, ja, dat je dan toch nog succes kan krijgen zo uh, echt waar? Na, na, na je dertigste. Dat verwacht je niet meer. Maar ja, <laughs> ik, had, ik had voor mezelf uitgestippeld dat het niet meer zou gebeuren. Maar nee, ja. het is, hij is wel heel anders geworden, deze, deze plaat. Hoe hebben jullie deze uh, gemaakt? Wat we is het deze, verschil? We hebben deze gemaakt want met ons in het acht hoofd dat we uh, in ieder geval niet een plaat gingen maken... die mensen zouden gaan verwachten. Wat we, zouden maken. we wilden vooral een plaat maken die we willen maken. Niet teren op jouw succes. Ja. Nee, dat, dat, vind ik, dat vind ik vlak. Weet je. Wij zijn ook wel echt muzikanten die ons... ja we willen onszelf wel... Blijven. Uh, uh, uh, ja, nou, niet, het nieuwe? nou ja, oh, dat wou je niet nou zeggen. Ja, maar je wil in prikkelen. Maar inderdaad, dan, okay. dan, dan kom je er waarschijnlijk ook uit dat, dat je. Ja, en was, hoe dat heb je nu. dat dan voor elkaar gekregen nu? Um, door heel snel te werken. Normaal ga je met een bent de demo fase in en dan uh, tot in de treuren ga je demos maken. Dan ga je studeren sturen. En nu hebben we gezegd: van we gaan naar Vlieland, we gaan daar twee weken zitten, we gaan ons helemaal afzonderen en we gaan eigenlijk zonder demos, gaan we meteen alles. Opnemen en wat we opnemen willen we zoveel mogelijk proberen te houden. Vreeland. Ja. Veel zeehonden bekeken? Precies. Ja. Die zijn er nog. Ze heel, heel goed. Ja. Ja. Ja. Maar dat werkt dus. Een beetje zo'n instrument van een eiland. Ja, dat is, dat is een soort van vakantiegevoel. Weet je, wel. Je, je weet als je vakantie is, word je relaxed. en Je gaat alleen maar leuke dingen doen. En als je geen zin hebt om met muziek te maken, gingen we gewoon een lekker filmpje kijken. Ja. Ik moet nog even melden, want dat zei ik. De mensen die dus wisten uh, hoe jouw nieuwe album, of uh, jullie nieuwe album heet, ja. uh, die zouden uh, dat winnen. Althans de eerste twee die reageren. Ja. Noem maar even de titel nog. Wat van de plaat? Ja. Ornaments. Oh ja, nee, nee, want ik moest... De vraag was anders. De vraag was anders. Wacht, de weer? hoeveelste plaat is ik, is ik weet het al niet meer. Ja, ja, dat was het. En het is de hoeveelste het plaat. Het is de derde. De, de, de, dat is het antwoord. Ja. En degene die dat goed hadden, dat zijn Rick Jansen en Sam Simons, dat moest ik zeggen. Want die hebben jullie nieuwe album gewonnen. Gefeliciteerd ja. daarmee. Ja, en jullie gaan nu naar het buitenland, hè, begrijp ik, want hij komt ook in Frankrijk en Duitsland uit. Zeker. Ja. Dus we, we hebben nog even de laatste optredens hier in de Kroon, Kijk in het Rebellplein. U kunt nog snel komen, dan ziet u zo direct nog twee nummers spelen. Dank tot je. zover. Dank u wel. Luisteraars, ongeveer 60% van u bezit een eigen huis. Volgens het CBS is uw huis vorig jaar alweer in waarde gedaald... met anderhalf procent. Het verlies per luisteraar met eigen huis is ongeveer 4000 euro. Verdampt, weg komt nooit meer terug. Dat betekent dat de luisteraars van dit programma aan vermogen... samen 480 miljoen hebben ingeleverd. Van dat geld hadden we de hele publieke omroep... en de hele culturele sector kunnen redden. Maar nu is het weg, verdampt. En eigenlijk is het nog erger... Sinds 2008 zijn de eigenhuizen van onze luisteraars totaal al 8,1 in waarde gedaald. Ik pak nu een kladpapiertje en moet u helaas mededelen dat huizenbezitters die deze column horen... sinds 2008 samen ruim 3 miljard euro armer zijn geworden. 3 miljard. Daar hadden wij als harde kern van Vrijdagmiddag Live 10 Griekse eilanden voor kunnen kopen. Dan hadden we ons hele leven lang gratis op vakantie gekund. Maar ja, nu is dat geld allemaal weg. Verdampt. En het is eigenlijk nog erger. Over niets wordt zo hardnekkig gelogen als over de huizenprijzen. Vooral door makelaars en hun makelaarsclubs. Als er één huis wordt verkocht voor een goede prijs... juichen de makelaars dat de prijzen stabiel zijn gebleven. Als er 99 huizen niet worden verkocht omdat ze te duur waren... tellen de makelaars dat niet mee. Alleen de successen worden gemeten. En daarom lijkt het altijd of de huizenprijzen minder dalen dan in het echt. De woningmarkt. Experts geven verschillende cijfers en makelaars zeggen maar wat. Luisteraars, pas als wij ons huis echt zouden verkopen... pas dan weten we wat het werkelijk waard is. En dan zou zomaar kunnen blijken dat Vrijdagmiddag Live... sinds 2008 wel 8 of 10 miljard aan woningwaarde heeft ingeleverd. En dan hebben we het nog maar over een klein radioprogramma. Bij de verliezen op de woningmarkt van The Voice of Holland... heb je het zomaar over 140 miljard. Het is kortom een wonder dat we nog te eten hebben en de woningmarkt bestaat voor 99 uit speculatie en lulkoek. Bij mij in de straat is de verwarring inmiddels compleet. Mijn onderburen hebben vorige maand hun huis verkocht. Ja, zij wel. Mijn onderburen vroegen en kregen meer geld dan mijn huis waard is. Dat kan, maar mijn huis is anderhalf keer zo groot als dat van mijn onderburen. En het staat op precies dezelfde plek. En toch is het blijkbaar minder waard. Hoe kan dat? Heeft mijn nieuwe onderbuurman nou te veel betaald... Of heb ik twee jaar geleden een depressieve taxateur over de vloer gehad... die mijn gordijnen lelijk vond en allergisch was voor katten? Ik weet het niet. Het prettigste is om mezelf nou toch maar rijk te gaan rekenen. De markt heeft altijd gelijk. Dus als de banken, de makelaar en mijn nieuwe onderbuurman beslissen... dat de onderkant van het huis een toppertje is... dan toch ook mijn bovenkant van het huis die direct meer waard is geworden... Ik bof maar. Sinds 2004 is mijn bovenhuis 8,1 in waarde gedaald... maar sinds twee weken is het opeens weer 25 duurder. Jawel, de woningmarkt. Ik vat dat nog één keer samen. De luisteraars van Vrijdagmiddag Live zijn in vier jaar op de woningmarkt... 8 miljard armer geworden. In mijn straat zijn kleine huizen meer waard dan grote. Daardoor worden de grote huizen opeens ook meer waard. En in Nederland dalen de huizenprijzen. Justus van Oon. Het NOS-journaal met Ewout Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Opstelten zegt dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan de vrijlating van Willem Holleder. die vandaag vrijkwam. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot negen jaar cel. voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Volgens Opstelten is Holleder nu gewoon vrij man. Hij kan gaan en staan waar hij wil. en hij is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Het kabinet zet het verbod op boerkaas en andere gelaatsbedekkende kleding door. De Raad van State had scherpe kritiek op het voorstel. Onder meer omdat het verbod in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst. Maar volgens minister Spies is het belangrijk dat mensen elkaar op een open manier tegemoet kunnen treden. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd worden vanwege de verwachte kou tijdelijk niet op straat gezet. Dat heeft minister Leers bepaald. Vanaf zondag wordt er koud weer verwacht. De vier grote steden nemen daarom ook maatregelen voor dak- en thuislozen. En Novak Djokovic speelt zondag in de finale van de Australian Open tegen de Spanjaard Nadal. De Servier won in de halve finale in vijf sets van de schot Andy Murray. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 52 kilometer file. Ik noem de bijzonderheden. De A2 Den Bos richting Maastricht tussen de knopende Ekkerswij en de Hoogstad staat 2 kilometer. Dat is een aanrijding. De rechterrijshoek is dicht. Ook na een reding op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Knoopend-Everdingen en Noordloos 8 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Wat langer is de file op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heteren en Knoopend-Ewek 6 kilometer. En op de A59 Zondheel richting Os, tussen Kruisstraat en Os 6 kilometer. De N259 bergen -op Zoom Dinteloord is na een ernstige aanrijding dicht tussen bergen -op Zoom en Steenbergen in beide richtingen. Tussen Utrecht en Schiphol en tussen Amersfoort en Schiphol... rijden geen treinen vanwege een gaslek. De vertraging is daar meer dan een uur. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag. Welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Het is hier gezellig vol, maar als u erbij komt, dan zetten we er ook gewoon weer een stoel bij. Dan kunt u onder meer luisteren naar journalist Paul Vuchts over de nieuwe generatie criminelen. De opvolgers van Holleden, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk Frits Barend, die sportieve hoogte- en dieptepunten gaat bespreken. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML. Of bekijk ons via de website Vrijdagmiddag Live. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Ja, dames en heren, het lijkt langer, maar toch is het nog maar zes dagen geleden... dat Job Cohen in een interview met de Volkskrant een heel duidelijk nee heeft laten horen. Bij ons aan tafel vandaag in de broer van de zus van Job Cohen, Marta Cohen. Marta, mag ik Marta zeggen? Eh, uh, ja. Dat is mooi. Goed, uh, Marta. Je kent Job al je hele leven. Is Job zo'n standvastig man of is dit een nieuwe ontwikkeling in zijn persoonlijkheid? Nee. Geen nieuwe ontwikkeling in zijn persoonlijkheid? Nee. Het heeft u dus niet verbaasd dat Job Cohen het blijkbaar wel kan nee zeggen? Nee. Waar vindt u dat Job Cohen ja tegen zou moeten zeggen? Of is het daar eigenlijk al te laat voor? Nee. U denkt niet dat de carrière van uw broer Job Cohen... in de functie die hij nu bekleedt bij de PvdA op sterven na dood is? Nee. Maar wat denkt u dan? U denkt dat Job het heel goed doet? Nee, dat niet, maar... Denkt u dat hij sinds zijn aantreden lekker een potje politiek aan het bedrijf is? Nee, ik... Uh... Ja, ik, ik, ik. Ik wil ook wel eens over ik, ik, ik praten. Maar dat kan nou helemaal niet altijd, hè? Nee. Nee, inderdaad. Vandaag gaat het over Job, de grote NEMAN. Wat is die nee waard, mevrouw Cohen, vraag ik u. Wat is die nee waard? Veel of weinig. Wat denkt u zelf? Of denkt u niet zelf? Nee. Laat u uw broer denken, is dat het? En zo ja, maar dat zal wel niet. Denkt u dat dat dan een goed idee is? Nee, maar het is ook niet waar. Oh, het is niet waar. Het is gewoon niet waar. Weet u wat ook niet waar is? Dat uw broer de partij van de arbeid naar de Galimise heeft geholpen. Dat is dan zeker ook niet waar. Nee. Dat... Nee, zeg maar weer nee. Alleen maar nee. Is dat knap? Is dat stoer? Ik zal u één ding zeggen, mevrouw Cohen, als u echt zo heet. Nee, ik heet eigenlijk Van Dendermonde. Uh, ik zal u één ding zeggen: die nee van uw broer Job Cohen van een paar dagen geleden, die nee die lijkt heel wat, die lijkt heel knap, die lijkt heel stoer, die lijkt een streep te trekken of een lijn of een paralleliepipidum voor mijn part. Maar het enige wat het is, die nee van Job, dat is te laat. Die nee, die is gewoon te laat. Dat is wat het is. Zo. Vindt u ook niet, mevrouw Cohen? Zal wel niet? Nee. Ach, ga toch weg, mevrouw. Wat is dit voor behandeling? Houd toch op met je nee-familie. Oké. Okay. Wat? Oké. Okay. Oh, nou, wegwezen dan nu. Nee. Meent u nou die nee de hele tijd? Of vindt u het gewoon heel lekker om nee te zeggen? Ik vind het gewoon lekker. Denkt u dat het bij Job eigenlijk ook het geval is? Dat hij niks meer te verliezen heeft en dat hij gewoon doet wat hij lekker vindt, namelijk nee zeggen? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Ik vind het wel geil, die nee van Job. Ik ook. Maar u bent toch zijn zus? Nee. Dit was het dan, dit was het dan, dit was de doel van... Hey. Hey. Marjan Luif en Sanne Wallis de Vries. In december werd een uh, 25-jarige Marokkaanse jongen aangehouden... die betrokken zou zijn geweest bij een hele gewelddadige overval... op een geldtransport van Brinks in Amsterdam. En begin deze week werd bekend dat een 24-jarige Marokkaanse Amsterdammer is opgepakt voor de granaataanslag op de rechtbank hier in Amsterdam. Volgens misdaadjournalist Paul Vughts maakt deze laatste jongen... in ieder geval deel uit van de nieuwe generatie criminelen. De opvolgers van Holleder zou je kunnen zeggen. Paul Vughts, welkom. Hallo. Frits Barend zit hier ook. Uh, die aanslagen zijn jou ook niet ontgaan, natuurlijk, Frits. Nee, nee, nee. En ik woon in een buurt waar de aanslagen regelmatig hebben plaatsgevonden, destijds. Sterker nog. Cor van ja. Hout is mij om de hoek vermoord. Kijk, aan, je, ja. je, je, je wordt er zelfs op straat mee geconfronteerd. Slechts van de huizenprijzen. Vo voordat we het over die Slecht nieuwe... Slechts van de huizenprijzen waar het net over ging. Absoluut, denk ik het wel. Of niet? Nee, Frits? die zijn gestegen. Oh, zei, oh. Ja. Oh, ja, tot zover weer. De wonderwereld van de huizenmarkt. Waar Justus het ook al over had. Maar dan toch even. Eerst even, Holleden. Voordat we over die nieuwe generatie gaan praten. Want. Dat is natuurlijk ook vandaag nieuws, die is vrijgelaten. Uh, Gerlof Leijstra is van Elseweer... was vanochtend op deze zender. Die zei het is een blamage voor justitie... want hij wordt verdacht van liquidatie. Ze had hem nooit mogen laten gaan. Paul Vurgs, vind jij dat ook? Nou ja, kijk, de, de blamage voor justitie zit hem erin dat ze het bewijs niet rond kunnen breien. Maar als het bewijs niet rond is, dan moet Krijg je hem niet vasthouden. Het zou een blamage zijn, zijn, veel... zijn als ze hem tegen, tegen de wet in zouden vasthouden. Ja, maar, maar ze die lijst er zijn heel veel getuigenverklaringen. We hebben de kroongetuigen. Uh, je had hem uh, kunnen verdenken van uh, lid van een criminele groepering, et cetera, genoeg mogelijkheden om hem vast te houden. Ja, maar ik denk wel dat justitie, de, als ze de zaak tegen Holleder beginnen... en het, dan zou het, het het proces van de eeuw deel 2 uh, worden... dan moet je sterker uh, in weer ook. Wat ja, uh, Dat jij maar, van Frits dat Holleder is vrijgelaten? Nou, ik ben het met Paul eens. Je moet zeker in zo'n zaak... want dan worden natuurlijk de advocaten die tegenover je staan... wordt alles uit de kast getrokken. En je zal met, het, uh, met bewijs moeten komen. Maar we hebben is, het... dat, dat is ook weer het leuke van de rechtsstaat, dat daardoor... Het is het ergend het leuke van de rechtsstaat. Je Ik moet je wel bewijzen wat je beweert. Ja. We, we, we hebben het dan, als we het over rolleden hebben, over, kun je inmiddels zeggen, toch Paul over de oude generatie criminelen. Is zijn rol uitgespeeld? Nou ja, uh, hij is nu uh, natuurlijk weer zes jaar ouder sinds uh, zijn arrestatie. Hij heeft zware hartproblemen, hij is patiënt. Uh, dus. Uh, wie hem nu nog wil neerzetten als de grote Satan... die het allemaal voor het zeggen heeft in de onderwereld, wat dat ook mag zijn... die heeft het niet bij het eind. Dat is natuurlijk een rol die gespeeld is. En uiteraard als justitie de kans krijgt om af te rekenen op liquidatie... Zullen ze dat niet laten? Want daar wordt hij zeker wel van verdacht. En die verdenkingen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Er zijn wel vele aanwijzingen. Maar goed, die nieuwe generatie dan? Want, want nee, maar, voordat we, we blijven niet zei. te lang bij Holleder hangen... want we willen het eigenlijk vooral over zijn fijn, opvolgers uh, hebben. Uh, uh, die nieuwe generatie, waardoor kenmerkt die zich? Nou, door een uh, gewelddadigheid en een, uh, een geweteloosheid toch wel... Uh, die uh, ook inhoudt dat bijvoorbeeld... stel nu dat deze jongen die gepakt is voor de aanslag op de rechtbank... dat die gedaan heeft wat ze nu uh, verwijten. Dan, uh, dan zou die dus in september uh, met een granaatwerper... Uh, een antitankgranaat op de rechtbank hebben afgevuurd... en in december weer zomaar op een stapavond... Uh, een jongen met wie er woorden kwamen op straat... hebben neergeschoten. Die jongen heeft maar net overleefd. Um, hij zou... Bij in het verleden hij is hij veroordeeld voor gewapende overvallen uh, met veel geweld. Uh, vuurwapengeweld, zowel als uh, schoppen van iemand die op de grond ligt. Uh, hij is uh, al uh, amper volwassen uh, veroordeeld voor het uh, in beide benen schieten van een uh, drugshandelaar. Allemaal in zijn eigen buurtje. In, uh, bewezen, is dat allemaal, allemaal. Daar is hij voor veroordeeld. En is ja. dat allemaal veel gewelddadiger dan inderdaad, bijvoorbeeld Holleder nou, in zijn het jonge is, jaar? Het, het lijkt nee, uh, niet per se. Want uh, de groep rond Holleder was ook zeer gewelddadig. Hoewel het soms. Het ging soms met vuisten, maar het ging ook soms wel verder. Uh, maar uh, wat je wel ziet is dat uh, deze jongens... Uh, in elk geval niet worden weerhouden door, door enig besef... Dat, dat er iets mis is met, met uh, wat ze aan het doen zijn. Er zijn uh, ook jongens uit diezelfde diamantbuurt. Een jongen die is gearresteerd en uh, de hele tijd terug heeft tien jaar cel gekregen... voor afpersing en uh, mishandeling van verschillende jongens. En echt op een hele nare manier. Het met tanden over de stoeprand schrapen van iemand. Oh. Het strijkijzer op iemand zetten. Allemaal narigheid. Diezelfde jongen, die heeft mij gebeld... omdat ik eerder over uh, stukjes over de diamantbeurs had geschreven. Uh, dat ik toch altijd ten onrechte de diamantbeurs... zo in een kwaad daglicht stelde en zo. En ik, ik denk dat hij het nog meende ook. Maar... Uh, uh, geen, dus, besef van, geen besef van, van de verschrikkelijkheid van zijn eigen daden. En natuurlijk, die criminelen hebben altijd een beetje probleem met mijn en dijn en die haalt het allemaal door elkaar. Maar uh, uh, nou ja, in deze jongens bijvoorbeeld, werd, werd gisteren ook bekend... Uh, gaan, gaan ze, uh, de jeugdbendes waar ze daar problemen mee hebben, ja. harder aanpakken? Nou hadden... ja, ze moeten even wat, hè, want ze hebben daar een slechte pers gehad. Ze uh... hebben tot nu toe niet ja. veel resultaat nee. bereikt. En uh, ze, ze beloven dat nu te gaan doen. Maar daar, werd, daar worden die, die bendes ook de onantastbare genoemd. Ja, nou ja, dat is in elk geval uh, voor zover ze het uh, al niet zijn. Want deze jongens over wie ik het heb, zitten wel andere, uh, vast inmiddels. Uh, in de Diamantbuurt bijvoorbeeld zijn drie groepjes te onderscheiden... die uh, van hangjongeren zijn doorgegroeid tot... Uh, zware criminelen. En, uh, maar we zagen dat dus al, want jij schrijft er al langer over. Ja. We hebben dat dus al heel lang aanzien komen, dat dit de nieuwe zware ja, niet, niet criminelen alleen, worden. Ik ben niet een groot licht dat dat zomaar alleen ziet, maar er is voor gewaarschuwd, volop. Uh, en Hoe toch, kan het dan dat het toch... In elk geval is het zo dat uh, de hulpverleners uh, op deze jongens geen vat hebben. Die gezinnen laten gewoon die, de hulpverleners niet binnen. Letterlijk niet. En, dus ook uh, die aanpak van de burgemeester van der Laan hier, hè? want die heeft gezegd, ik pak de top 600 exen ja. eruit, ik ga daar nou, bovenop zitten. Nou, kijk... Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat dat allemaal niet werkt. Want je moet het een doen en het ander niet laten. Want het werkt wel voor de, de B-categorie, zeg maar. En de jonge broertjes en zo. Iets, iets onder de ja, top. Ja, en die top 600 is pas net uh, mee begonnen. En er wordt behoorlijk op geïnvesteerd. Wie weet, maar dat zou dan kunnen gelden... voor de jongens met voor wie het dan niet te laat is. En deze jongens zijn er doorheen geslipt. Dus in elk geval heeft de hulpverlening bij... En in het verleden niet gewerkt. Dat kunnen we wel vaststellen. En, uh, in de schijnwerpers, hè, want die diamantbuurt staat al ruim tien jaar... Precies. volop in de schijnwerpers. hij is een zwaar crimineel van 24 dan. Wat staat hem nu te wachten voor straf? Ik bedoel, staat hij over twee jaar weer op straat? Nou, als we kunnen we, er zijn vier verschillende verdenkingen uh, tegen hem. Met als belangrijkste die granaataanslag... en het uh, schieten op die uh, jongen. Plus het voorbereiden van een liquidatie uh, op een uh, crimineel. Nou, ja. Je noemt nogal wat. Precies, en als hij daarvoor veroordeeld wordt... dan blijft hij wel even weg. Maar, maar het uh, zijn allemaal hele jonge jongens? Ik bedoel, nou ja, ja, 24 jaar en dan deze staat van dienst al. Uh, dus ik bedoel, twee zwaardere veroordelingen. Maar wat zegt dat en... voor de toekomst van de, van de criminaliteit in ons land dan? Nou, dat, daar, uh, ik ben niet zo'n uh, cultuurpessimist, maar of, over deze jongens ben ik niet vrolijk. Uh, dat dat uh, uh, gaat ja, om Omdat je ook zegt dat de, de ergsten dus niet uh, ja, te pakken zijn. Uh... Nou, nou ja, het, het, misschien is dat een uh, blessing in disguise. Dat deze jongens juist wel strafrechtelijk zijn te pakken. Omdat ze kennelijk weinig uh, moeite doen om buiten beeld van justitie te blijven. Wat ik zeg, ze zitten, de belangrijkste zitten wel steeds uh, in de gevangenis. Dus dat, oké, okay. dat is dan, uh, als je een voordeeltje moet... De voordeel ik denk dat het karrener ja. licht aan ja. het eind van de tunnel, dat is dat wel te melden. Maar, dat, maar, maar, de, maar de aanpak daaromheen, of om het uh, te voorkomen, Misschien, via, via de, uh, bijvoorbeeld de ouders, dat, dat heeft geen Ik vind geen die, die top 600-aanpak van uh, burgemeester Van der Laan vind ik helemaal niet slecht bedacht. Dat is een, een pakket waarbij ook de GGD, vergeet niet, de meeste zijn uh, geschift, als ik het uh, zo mag uh, de GKD wordt erbij. Of vinden uh, ze dat betrokken. zelf ook dat ze geschrift zijn? Uh, nee. En dat's, nee dat's, ja, dat is het probleem. Ja, maar zo werkt het altijd toch? Geschrift, uh, <laughs> uh, verstandelijk geest. Ges ges ges ges zwak jaren. Ik bedoel, wat er voor de oorlog ja. in uh, ook al gangsterbendes. Uh, ja, ja we hebben in, in Amsterdam is ook een jaren toen? voor de VR dat weet, Paul. Nee, kijk, er is, uh, elke tijd heeft zo zo'n crimineel dat klopt. En we, hebben, we hadden het net over Willem Holleder. En hij wordt ten onrechte al gezien als de enige grote uh, crimineel. Dat is natuurlijk ook een uh, geflateerd beeld. Dus Frits heeft gelijk, het is van alle tijden. Maar wat je ondertussen ziet, als je zo'n klein buurtje als de Diamantbuurt... een prachtig Amsterdamse schoolbuurtje ja. op zichzelf... De, de, de huizen zijn mooi. Uh, en er is zoveel aandacht geweest om die jongens in het gareel te brengen of te houden... En, en, en dan toch deze jongens die opkomen. Uh, en op deze manier met dit, dit grof geweld. Uh, uh, dat is wel om somber over te zijn. Uh, dat betekent dat, dat, dat eigenlijk, uh, daar waar de overheid terecht natuurlijk nog bezig is om hollederen en consorten te pakken. dat ze eigenlijk al een oude oorlog aan het voeren zijn. Ja, ja, maar de overheid probeert ook wel twee fronten tegelijk te strijden. Maar inderdaad, en, en de focus van, van veel media. en uh, daar doen we met de parool soms ook wel aan mee. Op Holleder breekt met zich mee dat veel mensen denken dat, uh, dat Holleder de criminaliteit is. Ja. Uh, ja, maar wordt het ook inderdaad, want van zo'n granaat werpen naar, naar een rechtbank... Ik bedoel, wat, wat gaan we zien? Komen er binnenkort tanks uh, de straat in rijden? Uh, mijn voorspellende gaven zijn uh, niet uh, te overschatten. Nee, maar dat, dat, het wapen wil ik niet, het, niet onderschatten. Uh, en wil ik niet overschatten. Oké, maar het verandert uh, wel uh, toch, dat wapengebruik? Ik bedoel, het, het ja, lijkt verdwenter nou, en zwaar. Wat je ziet, wat ik maak er een grap van, me, uh, uh, gewapen overvallen op juweliers. Uh, jongens lijken zomaar ineens uh, het idee te krijgen... hé, hey, ik ga een juwelier overvallen, kom binnen met een al dan niet echt wapen... Uh, en traumatiseren daar iemand voor het leven... Uh, en proberen met buit weg te komen. En achteraf blijkt dat, dat ze het totaal niet doordacht hebben. En ik wil dan niet... Uh, uh, geen pleitbezorger zijn voor de aloude criminelen die een organisatie hadden. Die, het die beter georganiseerd hebben, Dat was ook ja. niet best. Nee. Maar, maar je ziet het, het gemak waarmee wapens worden getrokken... waarmee in Zuidoost uh, jongens van begin twintig op elkaar lopen te knallen. Uh, en waarmee uh, zijn die wapens komen, blijkbaar. Dat is kennelijk ook heel dat makkelijk. dat is van alle dag. Ik bedoel, klopt. Hoezo? Want nou, dat was in jouw jeugd ook al zo. Ja, heb je het ook meegemaakt. wapens. Nee, nee, maar die had je toen nog niet meer. In mijn nee. tijd werden er ook mensen omgelegd op een niet al te sympathieke wijze. Als dat kan op sympathieke wijze. In, in die relativering ja. en de wil je oorlog, aanbrengen, want je maakt je dan eigenlijk minder zorgen, toch? Nee, ik maak me er wel zorgen. Ik vind het altijd eng. Maar ook New York voor de oorlog was natuurlijk ook niet uh, om vrolijk van te worden. En de maffia ja. op Sicilië. En die had natuurlijk weer zijn uh, tentakels hier in Amsterdam ook. Alleen, we merkten dat niet zo. Nou ja, de vraag is of, of overheid, justitie, politie... inderdaad voldoende in staat is om die nieuwe generatie goed aan te ja, pakken. Het is wel om je zorgen te maken, tuurlijk. Ja, dat is het dubbele aan. Want Klaas Bruinsma bijvoorbeeld, dat is jaren tachtig waar we het over hebben. Uh, nou, die is later ook heel bekend geworden, toch? Uh, uh, en dat was dan ook de boeman. En toen was het Hollander weer de boeman. Uh, Hij werd de neus genoemd, hè? Klaas Bruinsma. Uh, was, nee, Hollede. die was de dominee. Hollander ja, de neus. Hollede, ja. Uh, ja. Hebben die nieuwe generatie criminelen ook al bijnaam? Ja, maar dat... Uh, je hebt een snorro en een slingeraap. En uh, nou ja, dat, uh, dat klinkt allemaal te sympathiek. Ja. Ja. Goed, tot zover. Uh, dank uh, voor deze informatie, Paul Vught. Je blijft nog even zitten, want zo gaan we met Frits door. Over de sport, we gaan eerst weer luisteren naar Mos. Mos. De Sportweek met de hoofdredacteur van Helden. Is, is Paul Vughts een uh, misdaadverslaggever sportief eigenlijk? Je moet uh, goed ik kunnen rennen, neem ik aan. Ik probeer zelf een nuttige rechtsback te zijn in de zesde klasse van de, in de kelder van het amateurvoetbal. En ik ben supporter van Willem II. Maar uh, oh. dat, uh, nou, dat geef niet altijd ja, maar, de hand op elkaar. WVH en de W. Wv, het jouw wel bekende. Wv, ja, ja, twee klassen ja. lager dan ik voetbal. Zo hoort de naam van een voetbalclub. Zo'n afkorting Want met zelf letters. Ik ga het wel kennen, maar uh, ten eerste weet ik niet welke klas je voetbal te vreden vierde klas. <laughs> Tegen jullie tiende. En Frits is maar twee jaar ouder. Wij zijn het vijfde. Oh. Maar dat is uh, ja. totaal uh, chaos. Je bent stijfers. kortom sportief. Uh, uh, we gaan even naar de, naar de top uh, drie hoogtepunten en dieptepunten ja. uh, van Frits. Gaan we met de hoogtepunten beginnen? Dat is goed, oké. Okay. Uh, er waren twee, deze week twee duels waarvoor je wakker blijft. Dat waren het tennisduel tussen Nadal en Federer. Dat vind ik de twee mooiste tennissen. Djokovic is wel nummer 1, maar dat vind ik de mooiste tennissers van de wereld. En uh, tennis is een mindsport, dat blijkt wel. Federer kan maar niet van Nadal winnen. En hoe Voor komt de 50 dat? Jaar, het is een mindsport. Blijkbaar is hij zo onder de indruk van die Nadal, hij is waarschijnlijk een betere tennisser een betere slagenrepertoire, en toch kan hij niet van hem winnen. En tennis, dat zijn veel individuele sporten... is een ongelooflijke mindsport. Het is heel erg, hoe kan ik me concentreren? Hoe kan ik mij afsluiten van alles wat er om me heen gebeurt? En dat is met tennis... Waarom is hij dan zo bang voor die Nadal? Ja, dat weet ik niet. Maar hij kan dus niet van hem winnen. En dan denk je steeds, nu gaat hij winnen en dan wint Nadal weer. Maar het was een fantastische wedstrijd. Ja. Met als hoogtepunt... gisteren was het ook even in de wereld draait door... een filmpje, op, een hit op YouTube. Uh, na, verder staat een bal zomaar eigenlijk niks vermoedend weg... En er zit een jongetje had net een ballenjongen, en als een volleerde honkballer of cricketer vangt hij die, die bal. Ja, waanzinnig. Van Wat een gigantische, gigantische snelheid. Ja, een YouTube, reactie hit op YouTube. Hij krijgt al aanbiedingen om, uh, om uh, bij een of te gaan komen, En Talpa ja. heeft al een tv-formaat, uh, The Catcher Is. Ja. Uh, dan op top 2, elke week noem ik er Marianne Vos. Ze heeft het weekend weer gewonnen, weer een wedstrijdveldrijden, en ze wordt... 100% zeker dit weekend wereldkampioen veldrijden. Zij is ongelooflijk sterk, zij is een te kloppen vrouw... en ze wint aanstaand weekend. Hij zal volgende week dus ook weer genoemd worden? Wordt volgende week weer genoemd. En top 1 vind ik de geboorte van een ster. Doeman Wim Ras van NEC, woont op de Prinsenbeek. Ken, die hem? Ken je hem? Hmm. Nou, ik, ik weet toevallig. Ik heb hem gisteren gezien op tv. Oké, okay, ja. Fantastisch. De opa van Robin van Persie. Precies. Ja. Vorige week, zaterdag, uh, maakte Robin tegen Manchester United... een schitterend doelpunt. Doet je een shirt omhoog en daar zien we... Happy 91 th opa Wim. 91, nou, jaar. 91 ja. jaar. Opa Wim zat op de tribune in een box van uh, Robin van Persie... met zijn vrouw Bouchra. Maar dat zegt wel iets over Robin van Persie. Uh, toen wij Villa BVD deden in 2004 in Portugal... Uh, toen was Robin net 20... En toen vroegen wij zeggen, je mag iemand meenemen. Hij was gast bij ons. Hij ging toen net naar Arsenal. Je mag iemand meenemen. Dus zei hij, mag ik dan mijn opa meenemen? Dat was ook die opa. En hij was zo lief met die opa. En dat is, zegt wel iets over Robin van Persie... dat hij nu ook weer die opa uitgenodigd had. En het was even een finest daarover over opa van Robin van Persie. Gisteren bij de Wereldrijddoorn. Prachtig. Ja, geweldig. Geweldig, ja. geweldig interview. Gisteren ja. vanochtend een column in de Algemeen Dagblad. Maar een enig interview met die man. En nog heel erg bij de pinken. 91 jaar. En buurman van Pierre van Hoeding, want dat lieten ze gisteren in de Wereldrijd door heel leuk zien. Een ruzie tussen Robin van Persie en Pierre van Hoornink over het nemen van een vrije schop. En toen zei hij terecht, die opa van Robin van Persie. Aan die kant moest iemand met een linkerbeen hem nemen. En mijn kleinzoon is links, dus hij had voorkomen geleid. Hij had er wel ingemoeten, dat zou het mooier zijn geweest. Ja, maar hij stopte hem wel mooi. Maar het ja. was een mooie vrije schop. En we weten waar Robin het van heeft dus. Ja. En dan Gaan we naar de, ditte we de flops? Ja, de flops. Uh, het is ja, een rare flop, de Nederlandse waterpolo-vrouwen. We hebben het EK Waterpolo deze week in Eindhoven. En uh, de Nederlandse waterpolovrouw is een Olympisch kampioen. Waar dus ook favoriet. Natuurlijk zijn er wat veranderingen altijd bij die vrouwen. Maar als ik aan de uitslagen zie: Nederland-Rusland 10-11. Nederland-Hongarije 8-9. Nederland-Italië 13-13. Verliezen naar strafworpen. Nederland-Spanje 10-11. Dus elke wedstrijd met één doep het verschil verloren. Dat betekent dat er of mentaal iets mis is, dat ze op het laatste moment gaan shaken... Dus op, op, opnieuw een mind-ding, blijkbaar. Nou, dat, een, dat kan een mind-ding ja. zijn, dat kan een, iets van de coach zijn. Tom Boot, de beste coach aller sporten aller tijden, noem ik hem altijd... zei altijd, ik won vaak in de laatste seconde met één punt verschil... dan zei dat is ze geluk. Ze Nee, dat is geen geluk. Daar heb ik mijn ploeg ook op voorbereid. Ik weet niet wat er is, maar ja, het is jij het... denkt dat dat geen toeval is dat ze al die wedstrijden nou ja, het is een net die verliezen. Die alle wedstrijden met één doelpuntverschil verschil verliest. Dan moet er iets toch, want eigenlijk zouden ver... al die andere teams bang voor Nederland moeten zijn. Nou nee, want het niveauverschil is niet zo groot. Ze hebben in ze zijn ook met heel veel geluk ze zijn Olympisch kampioen geworden. Toen viel het net wel goed ook één doelpuntverschil verschil strafworpen winnen. Voor de anderen blijkbaar. Nou ja, blijkbaar is er iets mis, maar het betekent dus als je met één het verschil wint is maar een heel klein iets om met één het verschil te winnen. Dus ze kunnen nog best olympisch kampioen worden. Ze moeten nog wel plaatsen. Maar alle hoop is dus nog op het uh, Nederlands team vrouwen. Dan flop 2. Ik las deze week in de kranten... dat uh, in 2010 hebben de Europese clubs een verlies geleden... de clubs uh, het op topniveau ja. in heel Europa... van 1,6 miljard euro. Bij een omzet van 12 miljard. Dus meer dan 10% verlies. En die bedrijfstak gaat maar door met dat verlies. Dat verlies loopt elk jaar op. Hoe ze ermee wegkomen? Ja, hoe ze ermee wegkomen is ongelooflijk dat dat niet ingegrepen wordt. Dat is een zaak van de UEFA en de FIFA. Dat mag maar clubs Barcelona. Een verlies van 400 miljoen. Mensen zitten in verlies van 500 miljoen. Maar ook million. gesteund, eigenlijk illegaal gesubsidieerd ja, door, ja, de door, de overheid, uh, door Nee, door uh, magnaten en maar zo. Maar hoe lang is het nu al gaande? Ja, dat Real is al Madrid jaren gaande. Heeft het ook al zo ontzettend Real Madrid, ook altijd 500 miljoen uh, staan ze in, in, het, in het rood, of in het zwart heet dat. In het rood heet dat zou eigenlijk het, in het maar, zwart moeten. heten. FIFA hebben natuurlijk helemaal geen belang bij om Real Madrid een, een band te, te trekken, laten gaan. gaan. Ja. Nee, maar het, het vervelende is dus, in Nederland moet men zich wel aan begroting houden... van sluitende begroting hebben, dus Nederland kan daar nooit tegenop. Maar wat zou jij dan vinden, Frits? over de Bundesliga met een omzet van 1,6 miljard euro, heeft wel goed. wel winst. En daar wordt er ook controle uitgeoefend. Nee, je moet gewoon clubs die hun begroting niet op orde hebben straffen. En als ze dan weer... Zoals ook Bar Barcelona geeft dan 35 miljoen uit voor een Chileen. Dan zeg je, jongens, dat mag gewoon niet. Moet geloof ik, is weg, of niet? Nou ja, dat, dat moet we even... Dat is een evenaar. Dat is, even, Eva, dat is even, niet Zij Blatten, die door okay. de wereld Oké. Maar die moet ook weg. Die moet ook weg. Oké, hebben we dat ook weer even <laughs> Die moet ook weg, ja. De corruptie wint dus nog steeds in het betaalde voetbal. Dat is voor... Als je dan je wel aan de regels houdt, zoals in Nederland... is het heel moeilijk om daar tegenop te... Uh, de laatste te. flop. Dat was... Ik ben door de actualiteit achterhaald. De laatste flop vond ik de ruzie tussen van As en de spelers De Nooyer en Takema. Die, de hockeyspelers die, die die uit de selectie heeft Ik heb gezet. die twee weken geleden gezegd... ik heb, vind het moedig is als jij vlak voor de Olympische Spelen... je twee sterspelers uit je selectie zet. De, de feiten gaan hem wel een beetje gelijk. Want sinds 2007, met dus De Nooyer en Takema... heeft het Nederlands hockeyteam nooit meer wat gewonnen. Ah, hij was vernietigend in de Volkskrant deze maar week dat, over Takema. Toen kwam, de toen kwam, toen kwam maandag een advertentie in de Volksrand van de sponsor van de telegraaf van de sponsor van Teun de Nooijer, Prinses. En die hadden het over boswachten Van As. Want hij zei dat, dat hij in het bos twee grote bomen kappen... dan krijgen andere boomtjes weer meer licht. Dat ja. was best een geestige advertentie. Ze zeiden ook dat de Nooijer moet... wij gaan sowieso naar Londen met hem, maar hij moet ook mee in het Nederlands team. Daar moeten ze zich op zich niet bij bemoeien. Maar het was wel een ludieke advertentie. Maar, eh, ik maar vind je het achteraf dan toch niet verstandig? Want toen, je was het ermee eens met die beslissing van vanavond? Ja, nee, ik, was, ik kon het wel begrijpen. Maar ik vind de Nooier heeft zo'n grote staat van dienst. Zo'n fantastische hokje geweest. Die moet je wel in zijn waarde laten. En hij had ook gezegd in een gesprek met de Nooier... Misschien kom je alweer terug. Nou, dus hij nou, had niet, niet, de, de bondscoach had niet nog eens een keer extra nee, uit moeten nee, halen wat idee. deed. En, van maar hij heeft hij nooit u, de meerwaarde nee, gehad, zei hij. Dat had ik dus als flop gehad. Maar wat blijkt nu? Hij heeft net, kreeg net een half uur geleden. Zie ik op mijn iPhone. dat hij excuus aangeboden heeft aan de Nooier Een taak, maar had dat niet moeten doen. Oh, had dit niet allemaal moeten zeggen. Dus die flop 1 is alweer achterhaald. Is er een ander voor je in de plaats nog? Nee, nou, ja, dat is wat ik vanochtend af De Chöla Ling, het Achmin Dagblad, die heeft in de jaren tachtig... van een harshandelaar, nee. misschien ken jij hem, mm. alvast... heeft hij, wat die is geloof ik al omgelegd... Uh, heeft hij 150.000 euro zo geleend. En heeft hij zo'n plastic zak gekregen. En Willem van Hanegem was daarbij. En dat past allemaal in de mediaoorlog tussen de telegraaf en het Ahmed Dagblad... Ja. Terecht dat ja. hij Al dus dacht, dat niet zes namens Kruijf bij Ajax terechtkomt. Ja, ja, ja. ja. Eén ding nog, ik, ik zie dat uh, ja. Gregory van der Wiel, Ajax, ziet. Die heeft een, een Twitter verstuurd. Ja, niet zo slim. 0,20 Alweer. is de baas in 0,10. Ja, en dat is niet zo handig. Want er is juist uh, binnen de Ajax-supporters... krijg ik berichten dat de maloten daar in de minderheid geraken. Dat je wat mensen hebben die beter kunnen nadenken... niet meer zijn op rellen. Bij Feyenoord, we hebben die achterlijke aanval op het Maasgebouw gezien. En ik weet dat ze gudden de directeur bij, Aijen, bij Feyenoord daar erg aan Gewoon Gewoon verbod voor alle voetballers? Nou ja, je gaat dan niet weer olie op het vuur gooien. De 020 is de basis in 010. Ja. Dat is voor die gekken weer aanleiding om weer rellen te veroorzaken. Ik vind dat Koeman, of... Koeman zegt, die niet staat kwart, die zegt moet je niet doen. Oké okay, Frits, in? dankjewel. Frits en we Barend, een met, met de gemoed, de WK Veldrijden, WK sprint, Schaatsen en Feyenoord aanjaard. Frits Barand en Paul Vurt, allebei dank. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1 deze week. Een theaterstuk over televisie en dat op de radio. Leopold Witte en Geert Lagenveen over Breaking the News. Leo Blokhuis over The Band. Daarna Linzen met de filmrecensie. Dichter Ingmar Heidsen. En live muziek van Beatrice van der Poel en Marcel de Groot. Luister of kom langs in Carré. Radio 1. Opium, morgen tussen half drie en half vijf. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk morgenavond naar Lijn 32. De spannende Nederlandse dramaserie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. De jongen en zijn oom nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32, luisteren, echt luisteren nu. Lijn 32. Morgenavond op Nederland 2. Wie nu bij ABN Amro een autoverzekering afsluit, krijgt een handige, makkelijk te bevestigen Bluetooth Car Kit voor mijn 1995.